Vicepremier Ascher vindt dat de huidige sfeer onder Turkse Nederlanders een dieptepunt heeft bereikt. In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen zei hij dat de onvrijheid in de Turkse samenleving geïmporteerd dreigt te worden naar Nederland. Turkse Nederlanders die ik al heel lang ken, denken nu opeens twee keer na over wat ze wel en niet op Facebook zetten, zegt Ascher.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 Gerard de Korte wordt vandaag officieel geïnstalleerd als de nieuwe bischop van Den Bosch. Dat gebeurt tijdens een pontificale eucharistie in de Sint-Jans-kathedraal. In diezelfde viering wordt afscheid genomen van bischop Antoon Hurtmans. De 60-jarige de Korte studeerde theologie in Tilburg... en hij is sinds 2008 bischop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Gerard de Korte wordt de 17e bischop van Den Bosch. Dit weekende zijn de Nationale Molendagen. Bijna alle molens in Nederland zullen draaien. Er zijn er ruim 950 open voor bezoek. Veel molenaars organiseren allerlei activiteiten in en rond hun molen. Het is de 44ste editie. De molendagen trokken vorig jaar 100.000 mensen. Het weer, veel bewolking, ook enkele buien, soms wat zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Ook op de Pinksterdagen afwisselend zon en buien. En dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate.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 Met nu... Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Geen paniek man. Geen paniek. Geen paniek. hoor, We zijn er gewoon weer. Geen paniek. Er is er weer een week voorbij. Die is wel een wereld van verschil met vorige week. Wat ja. is er gebeurd? Ik stapte mijn huis uit. <laughs> Het is koud. En ja. Ik heb koude voeten. Is... Verdamme gewoon zeg. Vorige ja, week had ik helemaal vakantiegevoel. En toen was ik ook net uit Turkije teruggekomen. En nu is het gewoon weer terug. in Nederland hoort te zijn ook. Dus ook wel weer lekker kneuterig. Eh? Ja. Dat is ook wel weer leuk. Beetje, gewoon. Een beetje regenachtig, een beetje ja. koud. Ja, ja, precies. Zo is het ook een beetje. Gewoon lekker weer binnen blijven. Gezellig. knus bij elkaar, bij de kachel. En, en, en hebben uh... we de zomer weer gehad, hè? We hebben de zomer... Nou ja, goed, het schijnt wel. We schijnen wel de koudste Pinkster te krijgen sinds 19. 1963 of zo? 48, ik denk 48. 48, ja. we doen 48 gewoon. maakt het van. Als mensen het nakijken, kijken ze het na, maar anders maakt het ook helemaal niet uit. Goed, welkom met het Rijdenprogramma. Een week vol gebeurtenissen allemaal weer. Echt, met verbazing, gisteren zitten kijken naar het nieuws. Vanochtend ook nog even een klein stukje door te lezen. Dat de Russen de boel zo hebben bedot. Echt, de Russen zijn altijd zo eerlijk. We kunnen zo goed met Rusland communiceren. Ook die HMA 17 dat is zo goed opgelost ook. Gewoon ook met Oekraïne en zo is dat allemaal heel goed opgelost. Ook met Turkije en die vluchtelingen. Rusland is altijd een goed praatmaatje. En nu schijnen ze dus met... De, de Olympische Spelen. 15 mensen gewoon er gewoon doorheen hebben geloopt met doping. Ja, maar ook niet gewoon zo van. nou ja, ze hebben doping gebruikt. We hebben het een beetje verdoezeld. Nee, de geheime dienst heeft er gewoon aan ah, meegewerkt. Ja, bizar. Die hebben. Uh, uh, die zijn ingebroken in dat laboratorium. Hebben daar de potjes verwisseld door een of andere gat in de muur. Dat was ook een vet vaag verhaal. Maar ja, goed. Je gelooft uh, het niet als er veel meer zeggen, zeg maar. Nee, precies. En uh, toen hebben ze de, de, de, de vuile urine verwisseld met schone urine die ze maanden eerder hadden afgenomen. Een speciale doppen hebben ze daar ook weer voor ontwikkeld. Die kan je eigenlijk weer niet afhalen, dus dan moet je dus een heel potje weer vervangen. Nou, het is echt man ingenieus! En dan zie je dat lachje, Poetin, als ze, uh, uiteindelijk die Russen zeg maar, op het podium staan... dat ze goud krijgen en zilver en zo die zie je hem echt zo lachen. <laughs> hij lacht dat dan is nooit. Hij lacht echt nooit. En toen dacht hij bij zichzelf... ik heb ze allemaal gewoon echt even mooi beet gepakt. Gewoon. Laat me nou lol gaan maken. Ja, dat dacht hij plusminus wel een beetje. Dus echt weer een nieuwe zaak, uh, Rusland. Hé, hey, kijk. Kijk, kijk. Ik zie dat er onze bejaarde afdeling ook aanschuift. Welkom, het is negen het is uur. Zit je nog in Turkse tijd of niet? <laughs> Nee, goed. Tot de gekheid, Jolande is ook van de fiets afgestapt... en schuift straks ook aan voor dit radioprogramma. Ja. Welkom, Toebak tot met 10 uur. Straks ook weer de Zandvoorts berichten. En hier en daar ook weer een nieuw plaatje... wat ik weer op internet weet te vinden natuurlijk weer. Is dat spot?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 Zomerse muziek, ik laat het echt niet afleiden door een klein beetje regen. Een klein beetje grijzige gedoe hier, nee hoor, echt niet. Das Pop en can't get enough of your love. En het is altijd weer de vraag natuurlijk, wie is er niet? En we hadden net al een naam die er niet was. Maar toch tijdens de uitzending, het begin, jawel... Komt ze nog binnenlopen? Jolande komt ook binnenlopen. Welkom. Ja, een hele goede morgen. Goedemorgen. Dit wordt natuurlijk een hele spannende dag, want vandaag gaat hij optreden. Bij onze douwe. Onze ja. douwe, Bob. Misschien uh, moeten we anders even met z'n allen gaan staan. En dan, dan moeten we even met z'n allen zingen. Ja, ik, ik deed het al op de weg hierheen. Ja, heb down. je het ook gedaan? Slow down deed ik op de weg hierheen. hierheen? Het vandaag dat je te laat was. Ja, snap je het niet? Wat een foute ja, tip dan eigenlijk. het was dat week voor Douwe. Douwe voor Douwe. douwe voor Douwe. Goed. Een gouden voor Douwe. <laughs> voor douwe. Ik weet niet of je gisteren het wereldrijd door heb gezien. Het is echt heel gênant, vond ik het. Die man met die, uh, die vertelde over het uh, Downslowen. Ja, die hersentjes. Ja, maar die hersentjes. Dat ze uiteindelijk gingen staan en dat ze nog een keer mee gingen zingen met Douwe. Ja, op het eind. Ja, het was een beetje treurig. Oh. Echt ja, het is echt een matthijs. beetje een oude mannen gedoe. Ja, was echt een oude mannen nog gedoe. Dan gaan ze meeklappen en zo. jezus matthijs we denken dat even van tevoren kan het team er zich over buigen, weet je wel? Ik denk dat het team echt had gedacht: van mijn god, Matthijs. zijn nu definitief een oud programma. Het is echt een oude lulleprogramma ook. Van ja. dat geneuzel over dat we rustig aan moeten doen, weet je wel. Een white spot tegenlicht kijk ik altijd maar op zondagavond. Hij is ook niet meer zo jong. Nee. Nee, hij dat heeft, is waar. Maar uh, goed, 6, 7, een stelletje van die oude mensen bij elkaar. En dan zat de meest zeurderige persoon. Was er toch aan te relativeren? Mark Marie Huibrecht zei toch: nou, wat is toch wel mee zeg? Zijn die allemaal een beetje oud aan het worden? Nou, had gelijk. Hij okay. had gelijk, wat een gezeur. En ik snap best dat, het, dat we overal informatie op ons afkrijgen. En dat we soms een beetje moeten minderen. Maar als je goed de juiste informatie tot je neemt... dan maakt het ook allemaal niet uit. Al Facebook, dat laat ik achter me. Al dat onzinnige foto's van, van alles sturen. naar iedereen, niemand zit erop te wachten. Want iedereen doet alleen maar even taggen. Leuk, ja, ik vind het leuk, joh. Tag. Ja, oh, ik vind het prima, leuk, leuk, leuk. Je doet het bijna uit beleefdheid. Ja, precies. Dat heeft het heeft niks teken, op het lijf. Ja, die ene die smeekt om aandacht. Ja, even. dus te, te, te, laat het achterwege en doe... <laughs> Concentreer je gewoon helemaal op Wikipedia. Dat ja. zeg ik altijd. Ja, dat vind ik ook. Maar stort je wel eens wat? Nee, het begint wel aan met knagen, moet ik zeggen. Ja, en ik denk ook dat ja. je eens een keertje uh, aan moet vullen met foto's waar ze nog niet bij staan. Dan helpt ze in ieder geval een beetje. O, waar, waar je bij staat? Dus Aanvullen ik, waar, niks, waar, die, waar nog geen foto bij nee, even, staat. Nee, er moeten hier wel wat foto's bij komen. Doe een beetje mee. Ja? ja, je hebt gelijk. Goed, welkom bij het rijprogramma Marcus uh, L. Druk aan het inlezen. Ja. Ja? ja? ja? Heb je, ja. Heb je al zoiets dat je. Ja, denkt van, nou, ik, heb, ik, heb, tevoorschijn? ik heb iets over voetbal. Echt waar? Ah, ja. ja, ja. ja echt wel, wel wetenschappelijk, hopelijk, hè? Ja, Sorry, je kent me toch. Nee, uh, ze, ze gaan tijdens het EK ja? gaan ze, uh, 360 graden camera's ophangen. Uh, onder andere in de spelerstunnel, boven het veld en op verschillende plekken op de tribune. Ja. En dan kun je uh, de voetbalwedstrijd kijken vanaf je, vier, uh, je virtual reality-bril. Wauw. Dus dat vond ik wel heel tof. Ja, ik ben normaal erg... niet zo heel erg van, van het voetbal en zo. Nee. Maar ja, ik ga dit toch wel even proberen. Dat, uh, ik ben wel benieuwd hoe het dan is om gewoon, ja, zeg maar vanuit, vanaf, vanaf bovenaf ja, 360 ja. graden mee te kunnen kijken. Tot... Ik kan me nog wel herinneren dat er ooit een film kwam van een man die uh, had ook gefilmd tijdens de voetbalwedstrijd. Maar eigenlijk alleen maar het publiek had hij gefilmd. De voetbalwedstrijd eigenlijk bijna niet, alleen als het doelpunt viel. Maar verder had hij alleen maar de mensen op het met tribune gefilmd. Dat vond ik dan ook wel weer grappig. Het is ook zo saai, zo voetbal. Ja, het is ook zo saai. Het duurt zo lang. En die haantjes die achter zo'n bal aanlopen. Ja. Maar ik, ik ben nog steeds voorstander. Dat is mijn mening over voetbal. Je hebt zeg maar dat 16 meter gebied. Ja. Nou, dat moet je dus zeg maar behouden. De rest moet je weghalen. dan die twee keer 16 meter tegen elkaar aan plakken. Ja. Iets minder spelers. Heb je iets meer snelheid erin. En is het veel leukere sport. Ja, er wordt een Afge soort zaalvoetbal van. Ja, precies. Ja. ja, voetbal is ook veel interessanter. Ja. ja. ja. Nou, dat is een ding dat zeker. Oké. Okay, ik is dus... dat zo jammer dat ze geen herhaling hebben. En de... Ook dat je niet kan doorspoelen tijdens de Eindersche wedstrijd. Oké. Okay. Ik kijk, kijk, kijk, kijk wel eens de overzicht. Heb je dat de, ja, het overzicht? Gewoon. Ik ben wel eens met die een man mee geweest naar voetbal. En dan zat ik echt gewoon ja, naar iedereen is... te kijken. En dan was het zo van. En dan mis je net het doelpunt. Geen herhaling. Ja. Oh nee. Wel, dat soort dingen. En dan denk ik van ja. Uh, je? ja. Ik was net even aan het breien. Ik liet niet de steek vallen. Ja. Ja. Heb ik wat gemist? <laughs> ja, ik zie je zitten. Weer, op... weer die steek gevallen ik, ik zie je gewoon zitten steek. op het publiek. Met, met die mevrouw aan het doen? Weet je, dan krijg je bij een wereldrijd. Oh, Leuk stuk. Is ze aan het ja. punnen of is ze aan het breien? Ik weet het ook allemaal ja. niet. Goed. Straks onder andere Zandvoors zoals ik al zei. En eh, ook de agenda, even wat je kan doen hier natuurlijk. Maar eerst yes, een band dat echt gaat doorbreken. Ik hoor het op verschillende radios, hoor ik het voorbij komen. Deze nieuwe single van Black Honey. All my pride. Is CFM. Tobak leeft. Een hele normale man. Het is een hele lieve man. Ja, het is echt een hele lieve man. <lacht> een hele goede morgen. Hey, goedemorgen. B. A. -D -A -D. Single van The Boxer Revelation. Dat heet Big Ideas. Ik heb de hele zitten luisteren. Het is erg poppy, erg toegankelijk. Is het wat zoeter, is het wat minder neuzig. Want deze zanger al nogal bekend om. Hij uh, woonde vroeger in de Verenigde Staten. Uiteindelijk zijn ze verhuisd naar Londen en ze zijn nu groot. En ik zie dat ze regelmatig in Nederland zijn. Ze waren pas alleen nog bij Giel Welen in de ochtend. En ja, het grappige is, mijn, toen zat mijn zoon in de auto... Liet de, waren we even de morgen ster aan het spelen, weet je... Al langs het grofvel zo rijdt. Ja. Toen zegt hij uh, van... Uh, mag, mag anders de uh, Sky Radio op? Ik zeg, wat? Ja, het is altijd leuke muziek. Sky, nee, we doen Radio 3. Als je oké. Hij zegt, nou, oké, okay, dan gaan we eens naar Radio 3 luisteren... en dan gaan we naar Sky Radio op. Dus op een gegeven moment was uh, de Re Box Revelation live bij Giel Beelen. Dus we zaten het zo aan te horen. Op een gegeven moment zegt hij... nou, dit was ook geen succes, hè? Ja. Is ik dus zeg toch, nee, nee is dan ik zijn vader, dat is duidelijk. Ik zeg: uh, je hebt gelijk. Wat een gejammer. Het was echt slecht. Oh man, ik bedoel. Werden ze ook afgekapt? Nou, dat niet. Nee, dat verwacht je er wel, van Giel Beelen. Ja, precies. Maar nee, het was echt tegenkomt vals ook. Ik denk, nou ja, het, het hoort een beetje, een beetje vals het geklinken. Dat is de emotie van de Boxer Rebelation. ik kon het niet aanhooren. Ik heb hem op een gegeven uitgezet. Goed, mocht je nog naar dit uh, verhaal nog zien om ze te ontmoeten. Dan kan het in Huls, namelijk op 3 juni. Leeuworden, 15 juli en Paradiso in Amsterdam, 27 september. Volgens mij hebben ze niet een adresje of zo waar ze kunnen slapen. Ik weet niet wat het is. Maar hmm. oh goed, dit was de laatste single die heet Big Ideas. En daarvoor nog de nieuwe single van Black Honey, All My Pride. Goed, we hebben helemaal bijgepraat over het ja. Nou, eh, muziek. Beelen, hè, ja? 3, hè, dat ja, Giel Beelen, Radio 3. Ja, dat klopt, ja. Die stond dus ook bij bevrijdingspoppen op het terrein. En er waren dan mensen die dan even een lied mochten vingen. Of die die dan promoten. Dat vond ik wel grappig. Ja. Maar daarnaast, ik ben dus vrijwilliger geweest hè, bij een vrijdag. Ja, ik kan het gelezen, ja. Het was echt wel topdag. Wat heb je uh, gedaan? Topdag. Ik stond in de thematent. De dus the daar uh, konden mensen dan. Daar uh, uh, had je een groot zeil en daar waren gaten in gemaakt. En dan zag je aan de andere kant: dus Madeira stond erop en uh, Anne Frank. Okay. Alle, uh, bekende vrijheidsstrijders, zeg maar. Okay. Ja, het was wel heel leuk. En iedereen wist wel te benoemen? Moest je ook even testen of de, de kennis op je nou, date was? ze wisten het wel, maar ja? Anne-Frank was niet zo goed afgebeeld. Maar ja, dat was al een jong meisje in de hoek. Ja, okay. en dan had je echt, Ik had ook in het begin van... En op een gegeven moment denk ik, oh ja, verhip, dat is zij. Oh ja, is dit die uit haar die dat feestje gaf toen waar, waar het de hand bliep? Nee, nee, heel gek, dat is langer geleden. Heel nee, ja, nee, uh, langer geleden. Ja, die zat uh, opgesloten ja, in ja, de stonden. Nou, wat een mooi weer hebben gehad. Als je kijkt hoe koud het nu is... Het was genoeg van 10 graden op mijn schuur. Yeah. Ja, ongelooflijk. Ja, gisteravond, ik zat te barbecueën. Ja? Ik ik, ik, trek, ik trek het truitje aan. Het was gewoon 12 graden. Wel Wij ja. mannen gaan best lang door dan ook. Nee, er is niks aan de hand. <laughs> nee, ja, is niks aan de Wij staan natuurlijk ook al dicht bij het vuur ook altijd. Wij ja, zijn toch al het vlees is het? aan maken. Ja. Al het maken. Wij zijn al vlees aan het maken. Nou, als we toch over het vlees spreken. De in Engeland werkzame Nederlandse hup, hup, heupen, ik moest even... Hup, hup, hup, is hup, hup, Leon V. is geschorst omdat hij vanuit zijn ziekenhuis... allerlei seksueel getinte foto's van zichzelf heeft gestuurd. Hij is zeg maar de slaaf. En zijn meesteres die krijgt dan foto's van hem. En onder zijn witte chirurgias had hij zeg maar een kuishuidsgordel. Met een slot daaraan. Hij had een penning ergens omheen gebonden. Kan je wel iets meer voorstellen, denk ik. En die foto's had hij naar haar toegestuurd. En zij had zoiets van... Ik vind het wel opwindend, ik vind het wel leuk... maar is zit hij nou op zijn werk... Dit kan toch niet? En nou ja, goed, op een gegeven moment heeft ze toch maar aan de, aan de grote klok gehangen. Ze heeft het ook meteen naar de krant gestuurd. Die gaat het publiceren. Hij heeft nog wel geprobeerd deze Leon V op het tegen te houden. Dat is niet gelukt. Want ja, dat, iedereen moet het toch weten. En nu wordt hij dus geschorst. Maar waarom moet iedereen dit weten? Ja, nou ja, goed, dat vindt Linda. Dus ook de, die heeft zoals, Linda zegt, ja maar als hij op zijn werk dit soort dingen doet... kan hij zich dan maar concentreren op zo'n hub die je moet opereren. Dus ja. uh, zij dacht even een klokluider te zijn... En die, ja, die verraadt gewoon haar slaaf. Zo moet je het ook even zien. Ja, ah, dat dat ik vind het hoor. echt... Uh, nee, ja, het, uh, not not. Zij moet zweep krijgen gewoon. Maar goed, uh, het is ook wel goed dat deze man een beetje wordt uh, onderzocht. Want hij is al eerder geschorst, in 2003. Toen hij een heupoperatie wilde doen aan een dame. Toen was hij onder invloed van alcohol. Ja, kijk, en toen dat hebben kan collega's niet. gezegd, doe maar niet joh, wacht nee. even. Nee, nee, dat is geen goed Dus uh, deze man uh, ja, die is even uit running, uh, hopelijk. Dus moet jij binnenkort al of niet? zeg je Nee, Sorry, van grapje. Ik luister dat terug straks. Maar we doen even een plaatje. We doen een plaatje. Ik heb zoveel worden jongens. We doen even een leuk plaatje. Ik zit in een godsdenteken wat ik in godsnaam weer opgezet heb. Ik weet het niet. Dat is gewoon één grote verrassing. Eén grote verrassing, dat is hier altijd bij Toebak leeft. morgen eh, vanuit een grijsachtig zandvoort. We zijn nog steeds aan ja, magie, dat zit te praten over Bob. Ik moet zeggen. Eh... Ik, uh, ik ben gewoon van mijn mening over Douwe Bob ja? is: het is gewoon een mislukte darter. Een mislukte darter, echt waar? Ja, ik vind hem er echt zo. Hij heeft echt zo'n uitstraling. Oké, okay, ja, maar hij is wel. Nou, wel hij is wel wat slanker. Hij is wel wat slanker, joh. Hij is ja, wel okay, wat eh, Heb je dat van de week gezien? Ze hadden in, in Rotterdam, geloof ik, hadden ja? ze een, de, de, een heel, heel sta, het hele stadion hadden ze. Het um, zat helemaal vol met dartfans en die yeah? gingen dan in Nederland dart te kijken. En ik dacht echt van ja <laughs> Ja, en daar zaten echt van die Douwe bob types tussen. Oh, Oké, okay. nou, dat is wel, wel op weer... Heel erg ja. Ik bedoel, het liedje is goed. De, de brekerin is ook hartstikke goed. Ik bedoel, goed bedacht, want het plaatje is een beetje, geef me door, een beetje saai. Dat dus je denkt, ja. van, nou, een beetje hetzelfde. Oh, oh, hetzelfde. Je denkt uh, nog niet klaar. Oh, ze dus doen hem even uit. Ik denk dat het, opzelfde, dat het een heel goed idee is om het gewoon even, dan even uit te doen en dan weer door te gaan. En uh, uh, een teaser uh, is dat? Ja, teaser op zichzelf denk ik wel. Uh, het is, uh, ja, wel maf om te zeggen: alles moet rustiger aan, weet je wel. Ja, want, dat is ook zo. Dat is ook zo, maar. Als je hem dan op het podium ziet, dan vind ik hem nou niet echt de rust in mezelf. Dan vind ik hem een beetje popioop met die gitaren. Ja, hij staat een beetje strak, hè? Hij staat een beetje strak. Ah, en dan, en okay. tijdens, tijdens die tien minuten, 10 seconden, uh, noem je dat, pauze, begint hij zelf ook weer te praten. Dus houdt hij eigenlijk ook niet zijn kop. Dus, uh, nou ja, goed. Het is allemaal ah, leuk voor hem. Het is geen 4 mei, hè? Kom, ik, niet zo streng. Nee, dat is waar. oké. Okay. Maar goed, alles Zee, ik, bij elkaar. Ik vind, voor mij mogen tijdens het Songfestival elk nummer gewoon twee minuten stilte. Ja, jij je helemaal door. Ja, dan kan je een beetje mediteren. Wat ja. bedoel die, die stilte, die ging ook die ging niet ook weer, Die ging zo. En is het even stil. Maar dan begint hij dus te praten. Kom op! Ja, stil. Hou nog even 10 seconden, die kop man. Maar goed, het staat als een huis. En ik, zeker, ik vind zeker dat het de beste inzending is sinds jaren. Oké. Okay. Ik kan die plaat toch die draakplaat herinneren voor Anouk. Nee, bye, bye. Nou, ik, hoor, ik hoorde hem laat, ik hoorde hem laat uh, met hele goede uh, sound, ja? goede uh, geluid. En toen dacht ik zo van, het is eigenlijk toch wel een hele mooie plaat. Ja, een hele mooie plaat. Ja, maar het is voor jou ja, maar met, met goede muziek, ja? dan win je toch het songfestival niet mee. Nee, nee. dat is wel. Nou goed, nee. Nee, ja, ja, dan wordt het met deze die, plaat ook weer niet. De ene gast dus van Rusland volgens mij, die dan uh, in het decorplossing lijkt te zitten en ja? zo. Waarbij uh, ze allemaal virtuele beelden en zo. Ik denk dat dat hele hoge ogen gooit man. want dat is Maar die dof... heeft toch doping gebruikt? Oh, ja, ja. Anders ligt hij niet natuurlijk. Nee, dat is waar. Nou goed, ik kan me nog wel zeggen in 2011. We straks hebben we het overzicht van wat gebeurde op 14 mei. Uh, Speelden de 3J's op het Eurosong Festival. Oh, en hoe klopt dat ook weer? Ja, even een fragmentje, wel leuk. Ze zijn vergeten auto tune aan te zetten. Het was echt krommend. Ik vind inderdaad niks aan Nee. dat dat de, doorging. De 3D's. Goed, straks meer over wat er gebeurde op 14 mei. Oh man, we lopen uit. Ja, ik ben ik op Stanford ik... Nieuws aan het verzamelen. Ja, ik was uh... zeggen, ik zit even te kijken en je. denk, jeetje, het draaiboek klopt niet allemaal. Maar goed, even een plaatje dan. En dan straks hebben wij meer nieuws. Ja, sorry, blijf een beetje draaien. Dan ik het toch ook alweer, uh, alweer grappig vinden. Ik ben gewoon zenuwachtig voor vandaag. I don't it, eh? Prince was like everything to me growing up Obviously uh, Prince, sir. Eh? Uh, yeah, yeah. oh, oh. Look at me Tell me what you see Back and forth of an earthquake Go oh, strong and sturdy tree I ask myself this question But still a mystery I'm gonna keep my balance when I look at you, how can you not know, standing over there like a nephrodite, you're the queen died of. please don't think too ill of me, it's all that I can do, not do. be one and done when you You know Oké, okay, Prince. En uh, dat uh, zijn een van zijn laatste albums. Die, uh, daar heb ik nog een rukje op gevonden. Ik denk, nou, dat draai ik gewoon af en toe. Nou, af en toe, draait het wekelijks gewoon hier, man. Hè? Het is uh, Toepak Leeft op de Rijden. Het is tijd voor de Zandvoortse Berichten. Want we zijn alweer vreselijk laat. En dat kan natuurlijk ook allemaal niet, hè? Zandvoortse Berichten. Ja, Zandvoortse Berichten hier in de zaterdagmorgen. Goed, de hele Zandvoortse krant staat vol met dingen van. Ja, jaren geleden noem ik het bijna. Want ze hebben het over dode herdenking. Ze hebben het over. Uh, uh, uh, bevrijdingsdag. bevrijdingsdag ja. Yo, dat, is, dat is tien dagen geleden bijna. Goh, dus daar gaan we het niet over hebben. Maar wat we wel over hebben is... komend weekend wordt uh, de Pinkster weer gevierd. En dat heeft de organisatie van de 15e keer... 15e Standvoortse Alive aangegrepen... om een populaire muziekevenement op de kalender te zetten. Zondag gaan alle remmen los. Uh, en dan op 17 juli vervolgd uh, wordt het vervolgd. Dan heb je deel 2. Het is in Mangos Bar... Brussel en zee. Bruxelles, Bruxelles en zee. A mango's Beach Bar. A mango's ja. Beach Bar. En, uh, het is vanaf 4 uur. Morgenmiddag begint het vanaf 4 uur. Het is gratis. En uh, alle DJ's spelen daar. Charles, DJ Charles en DJ Steve. Maar ook zie ik Raimundo de draaide. Tetterode. DJ Tetterode, Erik I. Uh, ze zetten de boel op stelte. Wordt er één groot feestje. Ja. Ook al wordt het misschien wat, wat, wat Frisjes, hè. Ja. Maar dan dans je zelf warm. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan opvangen. Of ze dat zo misschien een tent maken of zo. Dat ze een noodtent hebben. Een noodtent. Ja, oké. Okay. Andere stand van sprichten zijn. Ja, de politie, heeft... de, de, de politie heeft dinsdagmiddag een 34-jarige man uit Haarlem aangehouden. Die uh, wordt verdacht van winkel- en uh, fietsendiestal. En de politie zag hem op een fiets wegrijden. Ja. En, en een van de omstanders uh, die zei: hé, hey, dat is mijn fiets. Dus de politie erachteraan. De man reed naar zijn eigen huis toe. Ja? Nou, en daar hebben ze, uh, uh, zijn ze naar binnen gegaan hebben ze de man gearresteerd. En hij bleek uh, ook uh, dingen gestolen te hebben aan een winkel aan de Grote Kroft. Oké, okay. oh, dus uh, echt. Een veelpleger ja. noem je dat toch? Ja, is een veelpleger. Een, een, een er. Oh, er staat hij nog een fiets. Vijf ja. fietsen gestolen. En nog veel meer. En dat dingen. was van de week ook een hele grote verrassing voor een inwoner van de Brede Rode Straat. Want ze had een gloednieuwe BMW One serie gewonnen. Of één serie, ik weet je hoe je dat zegt. Maar uh, in de nee, maand mei. dikke BMW uit de één serie. Ja, in de maand mei maakte Postcode loterij gedurende twee weken. Iedere werkdag van negen tot zes. Elk uur een winnaar van een BMW bekend. In totaal worden dus 100 BMW's uitgereikt. En de dorpsgenoten werden dus helemaal verrast door het goede nieuws. En uh, de buren van de BMW-winnares... die ook met dezelfde postcode 2042BD... dat is de Brede Rodestraat... meespelen met de postcode loterij. Ja? Die ontvangen per lot een Mediamarkt cadeaukaart... ter waarde van 100 euro. Dus het was gewoon een gezellig feestje... En, ik om de auto's ik echt een geven ja het was ook maar één. de rest was het sterk. is ook zo vervelend want dan staat er zo'n auto kun je weer net staat er elke keer die BMW staat ergens want ja, ja als je moet hem ergens kwijt kun jij je auto weer niet kwijt nee dat is echt maar, uh, yeah. uh, vind ik vind het... ik hoor je wat jij doet zien een beetje het zou ja. toch wel fijn zijn als je zoiets zomaar wint ja dat is waar inwisselen voor een groenere auto Volkswagen bijvoorbeeld, toch Oh nee, dit was anders. Goed, uh, maandagmiddag, even voor uh, twee uur, is een trauma-helikopter uh, ter hoogte van de post, post uh, Noord van het uh, ZRB op het strand geland. Twee watersporters raakten gewond toen een sub -board. bij het opblazen ontplofte. Een sub ontploft, ik heb daarop gegoogeld. Dat zijn van die boards waar je op kan surfen of kan peddelen. Die kan je dus opblazen en dan ontploft die? Denk je, nou ja, goed, is dus net als misschien je als een. Ja, nee, dus, erin, dan kan je hem opblazen. Ja, ja maar dan denk ik zo, uh, okay. je, oké. Waarschijnlijk wat ik denk, yeah? je, je hebt zeg maar van die, die surfboards-achtige dingen. Yeah? Maar je hebt ze tegenwoordig ook, die zijn net zoals van die rubberboten. Yeah? Kun je die op, uh, uh, opblazen, maar daar moet iets van 10 bar in. Dus dat is wel echt, okay. echt serieus ja, veel. Is niet hard. En ja, als die dan uh, lek gaat, kun je je voorstellen wat er dan ongeveer zou gebeuren. Nou, dat klopt ook wel. Ze moest opgenomen in het ziekenhuis met. Gemiddeld zo ongeveer 12 botbreuken. Huh? Zo. My god. Twaalf botbreuken. Ja, nee. Dat is veel, ja. ja. dat is wel heel veel. Uh, goed, ze moet dus geopereerd worden. Ze wist het nog niet zeker, maar ze moet geopereerd nou, worden. Nou, dan wensen we haar beterschap. Het ja. zou middags zo. gebeurd zijn. 55 jarige vrouw, zeker. ziek idee. Eh, hoop dat ze nog wel een baan heeft, Dan kan ze dat ook vergeten. Ik kom ze nooit meer aan het werk. Ja, eh, en, sport uh, is gezond. Begin ja, eraan. Maar dan kun je beter uh, gaan paardrijden. Ja? Want uh, ja. Een, een vrouw is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een val van de paard... en is ook met een traumahelikopter afgevoerd. Dus ja, sporten beginnen gewoon niet aan. We uh, beginnen gewoon echt niet aan, gewoon echt. Daar gaan ze ooit wel eens er iets anders voor bedenken, dat het er niet meer nodig is. Gewoon. Uh, het is de zaterdagmorgen tijd voor weer een stukje muziek op de radio. Straks nog meer aparte berichten, Zandvoortse berichten, geinige muziek is natuurlijk... Indian asking Nidels beetje Come on people hear my call I know we've all Een beetje wilde platen weer uitzoeken. Maar het scheelt me wanneer je je muziek uitzoekt. Hè? Ik vaak, als ik mijn muziek in mijn eentje uitzoek. Oh man, dan ga ik helemaal los. Maar als ik dan, zeg maar, mensen in huis heb rondlopen. dan ga ik toch altijd weer even softer. En dan moet ik schiet. gewoon niet meer doen, joh. Moet jammer, die toch al wel lekker alleen plaatjes uitzoeken. en dan wordt het echt een beetje wild weer op de zaterdagmorgen. En, het um, is de zaterdagmorgen. En uh, we kijken altijd even wat er gebeurt. door uh, de afgelopen. De afgelopen week. En wat altijd, mij altijd bezighoudt is. van die uh, mensen die heel erg oud worden. Afgelopen week is Suzanne. Uh, Mus Jones, overleden. Ze was de oudste mens ter wereld. Op dit moment was 116 jaar oud. En uh, ze had nog even tips om oud te worden. Dat is om ringen met liefde. Positieve energie. Uh, ze heeft nooit gedronken, nooit gerookt. En ook adviseren ze om bacon te eten. Vier stuk bacon per dag. En oh. sexy lingerie te dragen. Zou ze het nog steeds hebben, okay. denk je? Als ik er zo bekijk, had het voor mij niet gehoeven. Maar goed, als ze nog een, een vriend hebben rondlopen... kan ik me niet zo voorstellen dat het allemaal wel uh, wat, wat leuker wordt in het leven natuurlijk. Ja, ja, lijkt me wel. Lekker spannend allemaal, toch? En het grappige is dan, duik je dan natuurlijk in het hoofdstuk... ja, zeg, wie was echt helemaal... wie is het oudste geworden, weet je wel? En dat is uh, Janine Louise Clement. Zij is 122, ou, ja, 122 jaar oud geworden. Huh? Ja. Nou. Dat. En uh, Clement, die, is tot, uh, die heeft geleefd tot 1997... En die kan ze nog herinneren dat ze Vincent van Gogh tegenkwam... in het uh, verfwinkeltje van haar oom. En ze vond hem slecht gekleed, koppig... een beetje vies. Een beetje vieze man was het. En het grappige is wel van deze vrouw... dat ze uh, op haar negentigde nog een uh, appartement uh, uh, had gekocht. Daar woonde ze. Gegeven moment kreeg ze kennis aan een notaris. En de notaris had zoiets van... je eh, hebt een leuk appartement, dat wil ik eigenlijk wel hebben. En zegt ze, nou weet je wat? Als jij mij nou maandelijks 2000 euro betaalt... Uh, dan mag je het appartement hebben als ik doodga. Mm. Nou, toen dacht ik weer naar Als je is dus 90 van. Dan zal je nog twee maanden leven. Ik doe het gewoon. En uiteindelijk... Heeft hij dus maandelijks elke keer 2000 euro overgemaakt. Nou, hij is er flink been geschoten. En hij was al eerder dood dan zij dood was. Oh. <laughs> en toen was het gewoon weer van haar, een appartement. <laughs> ja, toen was het weer van de familie, denk ik dan. Of ah. de familie van hem, dat weet ik allemaal ja, niet. Maar, maar het is wel een apart verhaal van deze Janine Clement. In Frankrijk? Uh, dit was in Frank? Ja, alleen Ja, daar ze... heb je dat? Ze ja, uh, ja. ja, heeft in Alleg gewoond. Daar loopt je het toch ook rond, natuurlijk. Je hebt die Maggie Smith. Hè, die ken je misschien wel, ze een bekende actrice. Ja. En die speelde ook in een film dat zij op die manier aan een appartement vast zat. En dat werd toen uh, geërfd door iemand. Oké. Okay moesten wel haar betalen. Het is een beetje dezelfde constructie. Erg grappig om dat te lezen. Goed, <laughs> zij was dus de oudste mens ter wereld, 122 jaar oud. Er zijn geruchten van een Indische man, geloof ik, of vrouw... die is 136 jaar oud. Maar dat geloven ze niet, want ze hebben geen geboortebewijs. Ja. ja, dan gaat het niet door, hè? Dan kom je niet in het boek. Je moet wel bewijzen, hebben. Dus, nou, we zijn al op weg. Hier we zijn op op weg. Marcus? Ja, ik uh, ben ja. een beetje over. Hey, het verbaast me ook vooral dat ze in Frankrijk woont. Ja, maar. Ja. Woonde. Woonde. Ja. In ja. ja, Frankrijk. Ja, maar dan eten ze op zich best gezond. Jij ja, zei niks Stop over seksuele lingerie, hoor. Daar heeft zij niks over gezegd. Nee, maar dat doen ze wel, hoor. Ja. Ja, ik wou nog een artikel dat er in Schiphol. Ja? Uh, als je daar net onder die aanvliegroute uh, ligt. dan is de vraag: van, wil ik nou barbecue of wil ik nou niet barbecuen? Maar uh, nou huh? blijkt Wat? dus dat er. wacht een, even. Als ja? je, als je onder de onder aanvloed... aanvliegroute van Schiphol. Woont. Ja. En dan moet je toch wel goed kijken of je op de dag dat jij zou willen barbecuen... of er dan niet net heel veel geflogen ah, wordt. Want dan meer. heb je echt ja. heel veel herrie. Oh, en dan schijnt er een, een soort app te zijn. En dan kan je dus, uh, kan je dus zien wanneer ze welke banen gebruiken. ik oh, okay. heb een bewoneraanspreekpunt Schiphol, Bas. Daar regent het dagelijks klachten van omwonenden over starten en landende toestellen. En zij leggen dus uit waarom dat gebeurt. Nou, en uh, nu zijn ze bezig om uh, een dergelijke app te gaan ontwikkelen. Oké, okay, dan kan uh, je... Hij is er nog niet helemaal, maar, nee, de, maar... de focus de, de ligt nog op de andere klagers. Maar ze hebben wel zo van, wij willen wel zorgen dat de mensen die er wonen ook op het juiste moment kunnen zeggen van... Hé, uh, hey, er is die dag niet, dan gaan we dat barbecuen. Oh, dan met z'n uh, straat En gewoon verhuizen? Ja, dat kan je misschien ook, maar ik denk alleen dat je huis raakt weer moeilijk kwijt als je... Dat je onder zo'n A4-route zit. Nee, maar goed, de, de, de, de, Schiphol koopt toch alles op? Die wil gewoon, de, de, heel Noord-Holland wordt gewoon uh, luchthaven. Oh. Wel een ja. beetje om een economie denken, hè? Kom op. Ja, ja we hebben ook ja, piloten en over. Piloten en over. Genoeg piloten hebben we allemaal die, die betalen zelfs om een vlucht te mogen maken. Dus er is genoeg werk volgens mij. moet gewoon meer gevlogen worden, jongens. Goed voor economie ook, hè? Zo moet je het een beetje zien. Goed, straks meer wetenswaardigheden, dames en heren. De Band of Skull is een beetje wat. Uh, Sinds wanneer ben je zo rechts? Ja, wil ja, gewoon een beetje denken aan het portemonnee, hè? Ja. Ik bedoel, gewoon afspraken maken met het ministerie van Economische Zaken. Hebben ze dat in Groningen ook gedaan met het gas, uh, gasveld daar gewoon. Helemaal eh. volhouden dat ze geen afspraken hebben. Schijnheilig zijn ze allemaal. Man. En mijn meespelen zo gewoon aan. Goed, Benz of Skull. De nieuwe single heet So Good. En hij is zo goed bang. Daar hoor je me hier ook natuurlijk. Straks nog Moderate Reminder en de Google Dolls. Jorzie hier, de grootste hit. Never we it. the mm. En het is zo goed. Uh, nieuwe single van Series die ze uit hebben gebracht. Ook een nieuw album. Ik zal eens binnenkort eens even gaan uh, luisteren wat er allemaal nog daarop te vinden is. Op dat nieuwe album van Bands of Skull. Ah, even een stukje fietsen. Heerlijk op zo'n zaterdagmorgen. Ja, er is trouwens een nieuwe uh, hobby uh, in opkomt. Ja? Het uh, uh, zelfhouden van dieren. Uh, steeds meer mensen hebben zoiets van... Ja, waar komt mijn vlees vandaan? Wat heeft het voor medicijnen gehad? Alles... Dus steeds meer mensen gaan met een groepje... gaan ze gewoon met een groep vrienden of zo... Ja? houden ze zelf een kalf of zoiets dergelijks. Ook oh, de hond. Dat, dat is gewoon de hond. Ik begin eerst maar zo'n ah. hond. Die hebben we toch al. Ja. als uh, ben wil, in het asiel willen ze een Tony hebben. Nee, ja. Maar, maar zit er een hond lekker vlees? Ik heb geen idee. Ik geloof dat ze in het China weet. vinden ze het heerlijk. Ja, ja, China vinden ze het heerlijk. Nou. Maar goed, even... In ieder geval, ja, de, de uh, um, slachterijen melden... dat er steeds meer mensen met, uh, zeg maar, hobby-veehouders... Uh, uh, um, hun, uh, hun dieren voor de slag brengen. Dus er uh, is oh, okay. dus echt een opkomst in het uh, houden van zelf uh, dieren. Ik moet zeggen, ik heb ooit wel eens gehoord. Ook. Die hadden dan een koe gekocht met z'n allen. En een aantal gezinnen in een straat. En die gingen ze ook verdelen. Ja. En dat is de er redelijk vol zitten voorlopig. Ja. dat is wel in bedacht. En dan weet je ook een beetje waar die koe vandaan komt. Weet je dat je, uit, weet je gewoon uh, de wei in loopt en zegt. Die wil ik! Die vind ik toch al niet zo aardig. Kijk dan het boos maakt, Die me dood! Die wil ik opeten. Weet je, dat lijkt me wel leuk. Het, ja, het ja. lijkt mij echt. Ik zou het echt niet kunnen. Nee, ik, ik, ik vind het ook moeilijk, hoor. Maar ik heb wel gehoord dat mensen vlees nodig hebben. Dus uh, als kan ja, niet nee, functioneren... Maar ik ben blij dat we niet meer zelf hoeven te schieten. Want, uh... Nee, dat is waar. Al nou, wel, zelf schieten vind ik toch altijd wel erg... Ja, hou nou eens op, joh, gek. Blijf eens van die knop af. Nee, uh, dat is waar. Ik vind het wel, wel iets moois. In de, de, deze deel-economie, waar we alles samen gaan delen... Het zal sowieso heel veel... Plastic schelen. Als je hem rechtstreeks bij de boer koopt, bijvoorbeeld. Ja. ja. En me meenemen ja, naar de slaap. Als je een stukjes in de vriezer gaat doen, dan heb je natuurlijk ook allemaal plastic eromheen. Een tuppenweerbakje, ja. Gewoon een tuppenweerbakje. Oh ja, dat kan natuurlijk. Die kun je kan ook weer ergens. Dan kijk je even op zo'n Ik Waar Kan ik een tuppenweerbakje voor een paar maanden lenen? Ja, oh ja lenen. Ja, ja, ja. Of ga gewoon naar de Rommelmarkt, joh. Was hem gewoon een paar keer af? Kom op, zeg. Ja, er zijn inderdaad ook allerlei websites. Daar wil ik er ook nog over hebben. Ja? ja. Ik zag dus laatst in een uh, website van. Uh, uh, van, van in het hm? boek van Service Paspoort van Haarlem. Hè? Dat ah, de, is heel duidelijk, sorry. Wat <laughs> zag je voor een website? Dat <laughs> ja, is een blaadje van Service Paspoort. Ja. En daar hadden het over dat er een website is. Die heet Buf. B-U-U-V. En je hebt verschillende uh, plaatsen die daarbij zaten. En dan kan je dus daar je opgeven. En dan kan je zeggen van, oh ja, die mevrouw die, die zoekt iemand voor de tuin. Of die wil graag eens een keertje naar een museum. En dan kan je op dat moment zeggen van, nou weet je, ik bel gewoon van, ik wil nog steeds een keer naar dat, naar dat museum. Dan ga je samen. Dus, niet, het is geen dating, maar het is voor mensen die gewoon. Uh, eenzaam zijn, eenzaam en boeftijden. hebben een hoefte aan gezelschap. Maar, maar wacht even, dit is. Dit is volstrekt onjuist. Het is heel slecht voor de economie. Dit. Nee, dat niet, want anders was jij niet naar het museum gegaan en die andere mevrouw ook oh, Oké, okay, dan kan je maar een kapitaan je niet. een tuinman ja. is wel weer van, oh nou nee, ja, ik kom het wel even bij je doen. Nou, dat gaat allemaal zwart en zo. Ja, en dat, dat, is echt, nou, is nou, fout. dat is fout. Oh. Er komen ook pepers van dan, uit te leggen, die, le okay. die ruilt met die. Maar dan krijg je een soort ruilbelasting. Dan vindt toch wel de, de regering, ja, jullie ruilen allerlei dingen, maar wat hebben wij er nou aan? Ruilbelasting. Ik ja. ben voor ja Dan moet je dus, dan moet je, als je dat doet, ja? moet je ook um, uh, iets voor de maatschappij doen. Ja, je bent lekker met z'n tweeën lekker bezig. En wat heeft de maatschappij eraan? Dat jullie zo lekker met de zitten. Dus, dus zijn? Maar mag die ik, ik nog even mijn verhaal nee, nee, Ik was al helemaal niet klaar. <lacht> <lacht> Want ik wou juist vertellen, ja? dat uh, ik, ik ging toen, uh, gaf toen door aan uh, Pluspunt. Maar die zeiden van ja, maar wij hebben een Plusplein. En daar kan je dus ook dat soort dingen doen in Zandvoort. Oh, okay. En ik denk van nou, dat is ook wel leuk. Maar het blijkt juist doordat allerlei uh, uh, plaatselijke dingen geregeld worden. Dat daardoor de mensen plusplein niet gebruiken. En eigenlijk wil dus pluspunt hier in Zandvoort juist dat het via hun gaat. Omdat ze dan kunnen voorkomen dat mensen misschien uh, via een andere site... dan mensen dan uh, uh, leegtrekken, de portemonnee leeghalen en al die dingen. Want je weet gewoon niet wat er dan gebeurt. Je hebt er ja, helemaal bij... geen controle op. Ja. En dan weten ze dat bij... Plusplein, plein, Nou ja, is ja, wel ja, beter. beter. Maar nu bleek ook dat zij zeiden... Ook, er is ook een andere website en die heette Peer... Ja? Uh, peer by... En Peer buy, want daar hadden we het zo over. Even lenen, Tupperware. Daar ja. kwam ik erop. Ja, kun je, Peer kun je spullen lenen van mensen in de buurt. Wist je dat? Ja, klopt. Wist je al? Ja, onze vaste luisteraar Jos doet het regelmatig. Dat soort dingen altijd. Oké. Okay. Je hebt ook speciaal internetsite waar je kan kijken. Van waar kan ik even een autootje voor een paar uur lenen? Nou. Weet je wel, dan doe je even je postcode erin. En, oh, daar staat er eentje al uh, een hele dag stil. Die kan ik gewoon wel even meenemen. Oké, okay, ja, ik vind het wel handig. Is het is een hele nieuwe deeleconomie. Die waren eigenlijk slecht voor de economie, maar goed, het maakt het allemaal niet uit. De regering moet het maar anders anderen maar even zien dus te breien of Ja. Goed, nou we hebben een lekker tijd voor een up-tempo plaatje. Ja, laat je verrassen. Wat de fuck is dit nou weer? Someone en lay down. Ga maar liggen. Is dit bedje nog vrij? Ja, al die bedjes zijn vandaag vrij. Kies maar uit. Hoezo? Ja, het gaat regenen gek. Je gaat er niet op een bedje liggen vandaag. Nee, zoek maar even een andere activiteit in je Het Zijn er genoeg, hè? Je zegt het, maar... Hey, hey! Het zonnetje breekt wel door. Ik neem een dagje vrij. Hoi. Nee, het is wel gekheid natuurlijk niet. Het is niks leukers dan hier plaatjes draaien bij... Ziaveem de Zaterdagmorgen. Leuk dat u erbij bent. En vertel maar... Ja, Wat oh, was dat de bedoeling? Er is een panda-babytje overleden. Dus een een panda-babytje. Oh, die kostte heel veel geld. Ja, die kostte de, heel de, de, duur. Nou, ze zijn gewoon heel zeldzaam. En de, met uitsterven betrokken. kostte de, heel de, duur. Panda, die plant zich mogel, moeilijk voort. Ja? En de, ieder jong dat wordt geboren, betekent een feest. Nou, ze hadden dus in 2016, dus uh, een panda-babytje was er eindelijk gekomen. En het piepklein beestje, een, een mannetje, is uh, gelijk. Na, vrijdag na de geboorte in de curveuze gelegd... maar heeft ze toch vijf dagen geleefd? Oh, oh wat dus zielig, hè? Ja, maar ik vroeg me ook echt af van... ja, er kwam hier toch een panda-stel... die kwam naar Nederland... maar er is sinds oktober helemaal geen nieuws meer nee, over geweest. Nee, nee, dat... Uh, kan maar dat, weer van dat was natuurlijk het babytje. Maar oh, nee, toch? Ah. Nee, nee, nee, nee. Dat waren weinig volwassen pandas... Panda-beeren waren het echt. Ja. Je moest het ook leasen. Het kostte een miljoen of zo. Ik wel hoeveel geld dat kost. Maar Willem-Alexander heeft pas alleen nog gezegd: de koning, sorry, Ik schuif mijn hand omhoog ook. Uh, die heeft gezegd dat hij dat zelf gaat financieren. Elke die groene draak. Nou, zeg maar, rode draak. Want het staat goed in de rode cijfers. Die, die draak, die boot, die gaat ook allemaal zelf financieren. Dat zijn de laatste verhalen. Ik vind dat een heel oh, mooi gebaar dat hij dat, dat, dat doet. Dat vind ik ook. Ja, dat gaat de goede kant op ook gewoon. Dat uh, ook eens hebben laten zien. Dat je niet alles van de gemeenschap hoeft te gebruiken. Deeleconomie, daar ja. hebben we het net over gehad. Dan zit je op de. Nee, de, de, de staat de kosten die allerlei dingen te, te doen. Goed, straks naar 9 uur. Het overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Op 14 mei zijn we weer mooie stukjes geschiedenis. Spreek je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NMV.